Een voorspoedige start. Maar nu eerst het NOS-nieuws van 1 uur. Ho, ho. Michel Koenen met het NOS-journaal. Kickbokser Rico Verhoeven heeft de wereldtitel in het zwaargewicht geprolongeerd. Zijn tegenstander Badr Hari gaf in de uitverkochte Arnhemse Gelredoom geblesseerd op na een sterk begin. Hij kwam verkeerd terecht op zijn enkel. Drie jaar geleden moest Hari ook geblesseerd opgeven toen de twee voor het eerst tegenover elkaar stonden.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 In Den Haag is gisteren aan het begin van de avond een man doodgestoken op straat. Dat gebeurde in stad De Laak. Een paar uur later overleed hij. Over de identiteit van het slachtoffer is verder niets bekendgemaakt. De politie heeft drie verdachten aangehouden. En Ajax-speler Hakim Ziyech heeft een ontmoeting gehad... met de fan die vorige maand het veld opliep... tijdens de Champions League-wedstrijd in Lille. De fan die wilde zijn idool knuffelen. Ziyech die beloofde de jongen van Elf zijn wedstrijdshirt. Hij gaf het uiteindelijk aan een man die claimde de vader van de jongen te zijn. Maar dat bleek niet te kloppen. Ziyech heeft nu alsnog een shirt aan de jongen gegeven in een hotel in Amsterdam. En de jonge Franse fan die noemde het een mooi moment. Hij kreeg ook kaartjes voor de wedstrijd vandaag tussen Ajax en ADO Den Haag. Het weer nog. In de loop van de nacht gaat het op steeds meer plaatsen regenen. Het koelt amper af tot een graad of vijf. Overdag eerst grijs en regenachtig. In de loop van de dag klaart het wat op. Het wordt zo'n acht graden. Maandag vaker droog, maar het blijft vrij zacht voor de tijd van het jaar met een graad of acht. Dit was het NOS Journaal. GFM. Ho, ho, ho. Dit is kerst met GFM. Met nu de nacht.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 Why don't you let loose Now you got a way to subdue So...